In Iran zijn in de eerste twee weken van dit jaar 40 mensen geëxecuteerd, meldt Amnesty International. Daarvan werden 33 executies in de afgelopen week voltrokken. De meeste doodsvondsen worden in het openbaar uitgevoerd. Mensen worden opgehangen aan een strop aan een bouwkraan. In veel gevallen zijn ze veroordeeld voor een drugsmisdrijf. Amnesty noemt het aantal executies alarmerend en zegt dat de pogingen van Iran om naar de buitenwereld een ander gezicht te laten zien niets te betekenen hebben. De NSE heeft in april 2011 gemiddeld 194 miljoen sms'jes per dag onderschept. Dat blijkt volgens Britse media uit documenten van Edward Snowden. De Amerikaanse geheime dienst verzamelde op deze manier naar eigen zeggen een goudmijn aan informatie. Zo kreeg de NSE inzicht in financiële transacties en contactgegevens van honderdduizenden burgers. Uit de gelekte informatie valt niet op te maken hoeveel dagen de NSE het sms-verkeer registreerde. Het weer, het is bijna overal droog. Minima vannacht rond 5 graden. Morgen af en toe zon. Tegen de avond kan het gaan regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Langs de lane. Met Henry Schut. Goedenavond. Formule 1-baas Bernie Ecclestone moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van omkoping en het lijkt erop dat hij er gloeiend bij is. Zometeen het hoe en waarom. Op de vierde dag van de Australian Open nam de organisatie eindelijk passende maatregelen bij de aanhoudende hitte. En de eerste verrassing werd ook een feit. We praten zo na over dat tennis... Morgen wordt de eredivisie van het voetbal hervat... met de altijd schitterend beladen derby FC Twente Herakles. Gek genoeg leeft één dag voor die wedstrijd... het derbygevoel nog niet bij Twente-coach Michel Jansen. Ook de, de regionale persie geeft aan uh, dat ze dat gevoel nog niet echt hebben. En ik moet eerlijk zeggen, wordt er zelf ook vrij weinig op aangesproken. Dus nee, het echte gevoel uh, is, er, uh, is er bij mij zeker nog niet. Ook de Hockey World League komt maar niet tot leven. Het stadion in New Delhi is nauwelijks gevuld... tot ergernis van Jan Albers, bestuurslid van de wereldhockeybond steek de hand in eigen boezem, want de bond had volgens hem beter na moeten denken... toen ze het toernooi aan New Delhi toewezen. Toen hadden we moeten zeggen hoe groot is de kans dat dit stadion vol zit. En als we daar niet zeker van waren geweest... dan hadden we ergens anders moeten gaan spelen in India. En dat hebben we niet gedaan, dus dat is een inschappingsfout En we kijken ook vooruit op de Europese kampioenschappen shorttrack die morgen in Duitsland beginnen. Een volle langs de lijn tot 11 uur. We beginnen met tennis. Bij de Australian Open was de hitte voor de vierde dag op een rij onderwerp van gesprek. En vandaag was ook de eerste echte verrassing van het toernooi. Mark Brasser, goedenavond. Laten we maar even met die verrassing van het toernooi dan beginnen... voordat we het weer over het weer hebben. Wie vloog eruit? Juan uh, Martin Del Potro uh, die ging eruit, dat is uh, de nummer 5 uh, van de plaatsingslijst en uh, hij verloor, ja heel erg verrassend, hij speelde tegen Roberto Bautista Agut, dat is een Spanjaard, dat is de nummer 10 van Spanje, nou heeft Spanje zoals je weet heel veel goede tennissers, dus als je de nummer 10 van Spanje bent, dan sta je toch nog altijd wel zo rond plaats 60, 70 op de wereldranglijst, maar ja normaal niet een speler waar Del Potro uh, problemen mee moet hebben. Maar ja, die Bautista Agut die, die had zijn dag, uh, speelde ontzettend goed en wat voor Vooral het knappe was dat hij het op de momenten deed waarop het moest. Uh, als Del Potro het idee had van nou, hier kan ik een set pakken of hier kan ik breken. Dan toverde die Bautista Agut die, die toverde de meest fabelachtige dingen van zijn record. Vooral met zijn voorrend. Jongen heeft een geweldige voorrend. Uh, ja, en toen alle stofwolken waren opgetrokken na vijf sets. Hij won in vijf sets. Toen stonden de 72 winners op het scorebord voor die, uh, voor die Spanjaard. Nog nooit een toernooi gewonnen. Echt een, een, een daverende verrassing. Del Potro ja, was eigenlijk in de eerste ronde al niet heel erg overtuigend. Daar verloor hij al een set. Het was ook een van de spelers die he, van, van, van de toppers bij de mannen die het meeste klaagde ook over, over de hitte waar we zo nog over te spreken komen. Zat niet helemaal lekker in zijn vel. Ja, de grote vraag is natuurlijk van, van hoe kan dat? Uh, nou ja, het, het, het is een beetje gissen, maar ja, hij trof een, een tegenstander die fabelachtig tennis. Dat sowieso. Ja, en er wordt toch wel ook voor Dirk Potro gezegd kijk, uh, het is een ongeschreven regel bij de toppers in de week voorafgaand aan een Grand Slam toernooi. Speel je geen toernooi, he, dan doe je rustig aan, dan train je, dan laat je je op voor de belangrijke twee weken die eraan zitten te komen. Nou, Del Potro heeft gebroken met die traditie. Die heeft het toernooi van Sydney gespeeld, daar de finale gehaald. Gewonnen ook nog van, van Bernard Tomic. Dus een lange, vermoeiende week in aanloop naar de Australian Open. Ja, misschien is hem dat opgebroken. Ja, en dan is het weer misschien wel heel belangrijk. En dan is het weer inderdaad heel dan. belangrijk. Ja, zeker. Als je niet fit bent en, en, en, of niet 100% uitgerust aan zo'n toernooi begint. En dan die extreme hitte van vandaag. Je zei het net al. Het, het hing al, nou ja, letterlijk in de lucht een paar dagen. Het ging van, van, van de eind 30 ging het naar begin 40 graden. Nou, vandaag ging het naar de 44 graden. De extreme heat policy werd, werd in werking gesteld. Op de buitenbanen werd er op een gegeven moment niet meer getennest. Vier uur werden de partijen onderbroken. Er mocht gewoon niet meer getennest worden omdat het te heet was. op de baan waar nog wel gespeeld kon worden, de stadions, daar ging het dak dicht. Ja, het, het, het, was, het was niet te doen. En inderdaad, als je dan ja, een beetje vermoeid al bent... en een vierzetter in de eerste ronde en veel wedstrijden in Sydney daarvoor... ja dan heb je daar natuurlijk uh, wat meer last van. Kun je je wat minder concentreren op je eigen spel? Ja, en als je dan een speler treft die, die, die, die zijn dag heeft, zoals die Bautista Agout... dan ga je eraf, ook als je gewoon Martín del Potro heet. Waar zat het er nou in dat de organisatie vandaag wel ingreep? Was het nog warmer dan andere dagen of gewoon de ja, opeenstapeling was... van warme dagen? ...dagen... Nou, dat, dat ook. En, en er is natuurlijk wel heel veel uh, kritiek geweest. Het, het is niet alleen dat de tennissers uh, een probleem hebben met de hitte. Eigenlijk heel, heel Melbourne zucht uh, onder, onder de hitte. Ik, heb, ik zag net een, een, een, een cartoon die daar in de krant stond. Een, een, een, een foto of een tekening van het stadhuis daar van Melbourne. En, en daar was de wijzerplaat hadden ze laten smelten. Die, die hing zo half ja. over het gebouw heen. Kijk, zo is het op dit moment. Ze hebben natuurlijk veel uh, klachten gehad. Uh, het feit dat uh, Frank... Denzenvik, eerder dit toernooi al een speler onderuit is gegaan door de warmte. Dat ballenkinderen, kijk ze moeten natuurlijk wel uh, instaan... ook voor de veiligheid van en, en de spelers en de toeschouwers... de ballenkinderen, de officials. Ja, als je op een gegeven moment niet meer uh, hun gezondheid kan gar garanderen... Ja, dan moet je als toernooi ingrijpen voordat het veel erger gaat dan alleen flauwvallen. Nou is dit wel een verhaal van alle jaren, hè? het is nu wel heel extreem... maar je hoort eigenlijk elk jaar veel opgaves bij de Australian Open... het is dus altijd heet. Is dat een issue eigenlijk... Over ver... nou, ja, het, denk men het, het, aan het, verplaatsen ja, dat... van het toernooi of nou, zijn er spelers dat... die geen zin meer hebben om te komen? Nee, dat dat laatste zeker niet. Kijk, je je moet het ook. We hebben eerder deze week hebben we Babette Pluim, de Nederlandse bondsarts, hebben we gehoord. Die zei ook, ja, je moet je er tegen wapenen. Spelers die gewoon fysiek in topconditie zijn, die hebben hier minder last van. Dat is ook in feite wat Roger Federer eerder deze week heeft gezegd. Hij heeft gezegd, dat is vooral een mentaal probleem. Het, het, weet je, het is niet alleen in Melbourne. We hebben ook wel eens in in op de Amerikaanse tour deze extreme uh, situaties. Maar goed, weet je, het er is wel eens over gesproken worden. Er wordt wel eens gezegd van Misschien moeten we het toernooi gaan verplaatsen. Maar dat heeft zoveel consequenties. Want dan gaat de hele tenniskalender moeten op de schop. Ja. Alleen vanwege deze problemen in Melbourne. Dat wordt, dat wordt een groot probleem. Het is, het is goed dat deze extreme heat policy er is. En dat er op tijd ingegrepen kan worden. Dat is, voorlopig is dat zeg maar genoeg. Het kwik gaat aan het einde van de week. Gaat het alweer richting de normale waarde van rond de 20, 25 graden. Dan is het probleem weer opgelost. Uh, even hebben we dan maar weer over het sportief. En over twee jongens die die hitte gewend zouden moeten zijn. Want dat zijn jongens uit Australië zelf. Uh, en die uh, uh, maakt een spektakel voor het publiek. Tanasi Kokkinakis en Nick ja. Kirikios, heel Australische namen ook... Ja, ja net zo Australisch als Mark Philippoussis inderdaad ja. in het verleden. Ja, Australië heeft eindelijk weer, uh, eindelijk zeg ik, ja we hebben het een tijd moeten doen met, met, met Leighton Hewitt. En nog wel een beetje, Philippoussis noemde ik net al, Pat Rafter. Het Australische tennis heeft een tijdje in een dip gezeten. Er was niet echt aansluiting naar die generatie. Nou, het ziet er naar uit dat, dat ze dat nu eindelijk hebben in die twee jongens. Laten we eens beginnen met die Tanazi Kokinakis. Die kennen we nog omdat hij in de eerste ronde van Igor Seisling won. 17 jaar oud pas. Ook daarin heeft Australië een traditie. Jongens die, die, die doorbreken. In Australië, want dat was met Filippo, zo. En dat was ook met Hewitt zo. Die doen dat op heel erg jonge leeftijd. 17 jaar dus, die Kokkinakis mocht spelen tegen Rafael Nadal. Nou, gingen wel in drie sets af, maar hij liet zich zien. En dat is zeker een jongen die we in de toekomst, in de toekomst, veel en veel vaker gaan zien. Ja, en dan die andere nog, Nick Kirgios. Hij speelde tegen Benoit Pair. Geweldige wedstrijd. Een vijf werd het. Die Kirgios was vorig jaar, won hij het juniorentoernooi van die Kokinakis in die finale. Toen stonden ze samen, die twee Australische jongens, in de finale daar in Melbourne. Nu mag hij aan het hoofdtoernooi, mag hij meedoen. 18 jaar, is dus een jaartje ouder dan die Kokkinakis. Ja, en hij dreef Benoit Paire tot het uiterste. Per toch een speler uit de top 30. Al wat ervaring in het spelen van Grand Slam toernooien. Hij verliest het dan uiteindelijk op zijn fysiek in de vijfde. Dan kan hij daar net niet mee. Maar deze jongens, die Kokkinakis en die Kyrgios, ja, dat zijn de twee. Die gaan we, daar gaan we nog heel veel plezier van beleven. Vrij onbevangen jongens. Eh, mooie koppen, goede, goede karakters. Echt Australische sportmensen zoals we het zoals we kennen. En eh, ja, daar gaat de tennis echt heel veel plezier plezier aan beleven. Ja, die Kokkinakis verloor dus van Nadal. Hij gewoon door in drie sets. Federer ook gewoon door. En op het oog Andy Murray ook redelijk gewoon door. 6-2, 6-2, 7-5 tegen Vincent Millot uit Frankrijk. Maar er zat er wel een bijzonder verhaal in, hè? Ja, zo gewoon was het, was het zeker niet. Uh, Andy Murray uh, makkelijk in de eerste twee sets. Die Vincent de Mio, een jongen uit, uit uh, Montpellier, staat niet in de top 250. Nou, Andy Murray 6-2 en 6-2 in de eerste twee sets. Niks aan de hand. Toen wat concentratieverlies in de derde. Misschien ook weer wat de warmte die dat wat, wat meespeelde. Ja, toen kwam er een bizarre derde set. Andy Murray kwam 5-1 achter. Hij leek zich al ja, op, op te maken, neer te leggen bij een, bij een vierde set. Maar ja, toen ging er toch een knop bij hem om. En ja breakpoint had hij, setpoint had hij zelfs tegen bij die stand van 5-1. En hij kwam terug. Hij maakte drie punten op een rij. Het werd 5-2. Ja, en vervolgens vijf love games. Hij pakte 23 punten op een rij. Mio heeft geen punt meer gemaakt in de wedstrijd. Dus van break, van setpoint voor Mio naar de overwinning van Andy Murray. 23 punten achter elkaar. Ja, geweldig. Het is niet de, de langste winning streak, zeg maar. De, de, daarvoor moeten we naar Greg Ruzetsky 2001. Miami eh, spelen niet tegen Mahu. Ja, Mahu, dat, dat het is een man van, van records en statistiek. Het met toen 25 punten achter elkaar voor uh, Greg Ruzetski. Maar ja, stond hij dus ook 5-1 achter in een set? Nee, niet. nee, nee, precies. Nee. nee, precies. Nee, dat is niet zo. En we hebben bij de vrouwen hebben we zelfs nog een keer gezien dat iemand in een hele set geen punt maakte. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Wimbledon was dat twee jaar geleden. Een Golden set. 24 punten op een rij zes love games achter elkaar. Dus het gebeurt wel eens vaker. Maar toch, ja, de manier waarop en, en, en, en, en, Annie Murray die, die, die dan, ja, waarvan je denkt, nou, dit wordt een vierde set en het hele stadion, uh, dacht dat. En het dan toch zo omdraait En dan zie je de vertwijfeling. En, en, en, ja, die Mio's die dan zenuwachtig worden. Die zie je opeens ballen missen die die he, normaal helemaal niet miste in die derde set. Ja, prachtig om te zien. Leuk om te zien. En, en Murray, en daar zal hij blij mee zijn. Het gewoon in drie sets gedaan. Hè? Want het is belangrijk voor die jongens. Niet extra sets spelen aan het begin van het toernooi. Hier moet je je energie ja, nog bewaren als je het kunt bewaren. Niet onnodig energie verspelen door onnodige sets te spelen. Dus gewoon in drie sets door inderdaad. En daar zal hij, zal hij heel erg blij mee zijn. Ja, morgen dag vijf. En later. We hopen alvast ietsje koeler. Mark, dank je wel en tot morgen. De Hockey World League in India is tot nu toe nog niet echt een succes te noemen. Het format is vreemd en de stadions zitten verre van vol. En dat was nou net niet de bedoeling toen de Wereld Hockey Federatie het format introduceerde. Bestuurslid Jan Albers weet ook dat het anders moet. Ja, je ziet dat uh, uh, zo'n nieuwe league starten dat dat niet makkelijk is. Het is een helemaal nieuwe opzet uh, van denken uh, uh, binnen de RVA hoe we komen tot uh, grote toernooien. Uh, we leren ontzettend veel. Het is ongelooflijk jammer dat die stadions niet vol zitten. Uh, overigens hebben we net uh, dezelfde, hetzelfde toernooi gehad in Argentinië. En daar zat het wel vol. Dus het, is ook, het heeft ook te maken met... Bij de vrouwen. De, bij de vrouwen was dat ja. Uh, het heeft ook te maken met de keuze van plekken. Maar uh, ik denk met hetgene wat we geleerd hebben, kunnen we in de toekomst voorkomen. En dat betekent dat we in plaatsen moeten spelen waar wel toeschouwers zitten. Dat moet een uitgangspunt zijn. Dan kunnen we in de toekomst voorkomen dat we dit nog een keer krijgen. Want het hockey leeft hier wel in India. Had je in een ander stadion gespeeld, was het wel vol. Ja, wat we, uh, India heeft een fantastische infrastructuur. Uh, wij hebben in Nederland eigenlijk één stadion, dat het Wageningenstadion. Uh, en in India hebben ze twaalf hockeystadions. Echt grote hockeystadions. Uh, die, die worden ook gebruikt voor de voor diek die er nu aankomt. Uh, en als we elders hadden gespeeld... dan was de kans heel groot geweest dat die stadions voor hadden gezeten. Die zijn overigens ook wat kleiner dan dit stadion. Dus een inschattingsfout van de wereldhockeyfederatie? Ja, uh, ik, denk, ik denk het wel. Als je terugkijkt, zeer zeker... Uh, uh, je moet eigenlijk nooit willen terugkijken, maar dat doe je een beetje. Maar je had toen vooruit moeten kijken... en toen hadden we moeten zeggen hoe groot is de kans dat dit stadion vol zit... En als we daar niet zeker van waren geweest... dan hadden we ergens anders moeten gaan spelen in India. En dat hebben we niet gedaan. Dus dat is een inschattingsfout geweest, ja. Dan is er ook nog wel wat kritiek geweest van de coaches met name... om het format van dit toernooi. Er worden drie poolwedstrijden gespeeld. En alle landen die zich hebben geplaatst voor deze finale ronde van de Hockey World League... zijn ook automatisch al gekwalificeerd voor de kwartfinale. Het gaat alleen nog om het uitkiezen van de tegenstander. Moeten jullie dat niet aanpassen om wat meer spanning te creëren... Ja, allereerst, ik denk dat de stem van de coaches heel zwaar moet wegen. Dus als hier eh, acht landen zijn en acht coaches hebben dat gevoel... ...ondanks dat ze misschien uiteindelijk daar voordeel van hebben... Hè, ...dat je dan wordt die je toch nog kunt plaatsen... ...vind ik dat we die coaches zeer serieus moeten nemen. Dat format, dat heeft sportief ook een, een, een bijgevoel. Ik kan het niet anders dan bevestigen dat het raar is dat je altijd je plaatst voor de kwartfinale. Dat zullen we ook gaan meenemen. Ik denk dat we zeker zullen luisteren naar de coaches... Uh, en we zullen dat formaat opnieuw moeten bekijken. Dus uh, het zit er wel in dat, dat, uh, nou, dat dit de laatste keer was? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, want ik ben met vele anderen in zo'n boord, niet zo heel veel, maar toch wel een aantal anderen die daar anders over denken. Want het uitgangspunt wat we toen hadden, is dat het uh, vanaf de kwartfinale, zijn het eigenlijk alleen maar finales. Als je verlies, lig je eruit. Uh, uh, maar het, het slechte gevoel wat het geeft, heeft ook heel veel discussie teweeg gebracht. Dus dat gaan we zeker herbekijken. Dan moeten we het ook even hebben nog over de Olympische status van het hockey. Het is een jaar geleden dat er gestemd is over het hockey. En dat er wat kritiek was op de positie van het hockey binnen de Olympische beweging. Jullie hebben natuurlijk niet stilgezeten als Wereldhockeyfederatie. Jullie hebben het IOC ook benaderd. En IOC heeft jullie benaderd. Wat is daar tot dusver uitgekomen? Ja, wij kunnen blijven zeggen dat het, het hockey minder ter discussie staat... als misschien weergegevens in de Nederlandse pers. Maar dat heeft geen enkele zin. Ik denk dat we, wat we tegen elkaar hebben gezegd... binnen een FIA is het volgende, we hebben gezegd... Nou, we kunnen naar iedereen blijven kijken, maar we gaan naar onszelf kijken. Wat kunnen we zelf doen? Dus we zullen veel actiever moeten zijn om te zorgen... dat die status op geen enkele manier ter discussie komt te staan. En daar zijn we nu mee bezig... in een goed overleg met, met een groot aantal landen. En ik zeg altijd wel dat er, nou, er zijn een paar grote sporten en alle andere sporten die hier speelt zijn er heel veel... Die zullen dit, dit, deze, deze benadering moeten hebben, zelf actief zijn. Dus wij zullen proberen om dat in de toekomst te voorkomen: dat wij ter discussie staan. En ik denk dat dat ook gaat lukken. Ik ben daar zeer optimistisch. Maar daar zullen we ongelooflijk hard aan moeten werken. Het enige Nederlandse IOC-lid, Camille Urlings, heeft ook al gezegd dat hij op wil komen voor het hockey. Is hij de ideale figuur daarvoor? Ja, ik denk uh, dat, dat uh, Camille heeft dat gezegd en dat begrijp ik ook even vanuit zijn Nederlandse positie. Maar hij begrijpt ook hoe hij dat gaat doen. Kijk, ik denk dat uh, uh, Camille uh, uh, niet alleen dat wil gaan doen, maar hij is ook aan het voorbereiden hierop. Hij is zich in Nederland aan het voorbereiden en bijvoorbeeld, ik kan één ding zeggen, toen hij nadat hij gekozen werd, heeft hij ons meteen benaderd, hebben we met hem gegeten. En toen heeft hij zich heel goed op de hoogte gesteld van wat, wat, wat speelt er nu? Wat, hoe, wat is de kracht van hockey? Alle continenten wordt gespeeld. We hebben een uitstekende man-vrouw verhouding. Er zijn eigenlijk nooit problemen. Dus hij is daar een uitstekende uh, figuur voor, een uitstekend lid om onze belangen daar uh, te behartigen. Al dus Jan Albers, bestuurslid van de Wereld hockey Federatie tegen Philip Koken. You woke me up! I've been sleeping too long and it's to Get weak in the knees as I I'm not Bob, you don't have to stay. Formule 1-baas Bernie Ecclestone moet in april voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van omkoping. Louis Dekker, Formule 1-verslaggever. Goedenavond. Hi. Wie is er door Ecclestone omgekocht? Dat is een bankier en dat is al behoorlijk lang geleden. Dan moeten we naar 2006. Een bankier die voor hem een deal heeft geregeld... die daar verantwoordelijk voor was... Die bankier eh, was in die tijd, in 2006, bezig om een aandelentransactie eh, te voltooien. En die aandelen hadden alles met Formule 1 en met Ecclestone te maken. Daarbij moet je beseffen dat Formule 1 niet alleen een sport is... maar ook een bedrijf dat winst maakt, een bedrijf met aandelen. En Ecclestone wilde de aandelen van de bank naar CVC Capital... een investeringsmaatschappij waar Ecclestone ook aan verbonden was... Uh, dat is allemaal geregeld en daar zijn dingen gebeurd. en We weten uiteraard nog lang niet alles, maar het gaat in ieder geval om 32 miljoen die van Ecclestone naar die bankier zijn gegaan. En die bankier heeft dat niet opgegeven bij de Belastingdienst en nu zijn de poppen aan het dansen. Want de bankier die is uh, tot gevangenisstraf veroordeeld en die dreigt nu Ecclestone mee te sleuren. Ja, die 32 miljoen waar je het over hebt, dat noemen wij dan dus in een gewoon woord smeergeld. Ja, en de Engelsen noemen het bribery en dan klinkt het nog mooier. Je kunt het ook omkoping noemen. Uh, in ieder geval, er zit een stevige lucht aan. Uh, daarbij moet je wel zeggen... Als er een luchtje aan zit, wil dat nog niet betekenen dat het ook meteen echt helemaal fout is. Maar het stinkt, het stinkt. En het is niet de eerste keer dat Ecclestone in verband wordt gebracht met dingen die misschien niet helemaal deugen. Maar je moet heel voorzichtig zijn, want het is natuurlijk juridisch ongelooflijk ingewikkeld. Het leger advocaten staat te trappelen. In april gaat het beginnen en dit kan wel eens een heel lang proces worden. En het zou me niet verbazen over een paar jaar dat dit een filmscript is hoor. Wat is de eerste reactie van de inmiddels al 83-jarige Ecclestone? Ja, die eerste reactie heeft hij gek genoeg eigenlijk maanden geleden al gegeven. Want dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hij heeft gezegd... Uh ik snap dat er commotie is, maar ik heb feitelijk niets verkeerd gedaan. Het is niet zo dat ik mensen heb omgekocht. Het is helemaal anders. Ik ben bang geweest dat die meneer, die bankier... Uh, mij ja, mijn goede naam in discrediet zou brengen. Dingen naar buiten zou brengen die mij zouden kunnen beschadigen. En uit vrees, uit een soort dreiging... Uh, heeft Ecclestone toen gedacht... laat ik hem op die manier uh, proberen stil te houden. Want als hij gaat praten, dan beschadigt hij me nog veel meer. Dus Ecclestone zegt nee, het is niet omkoping, het is een verdedigingsactie van mij geweest. Dat is heel wat anders. Beetje moeilijk inschatten, maar geloof jij dat? Nou, dat, dat, dat durf je toch eigenlijk niet hardop te zeggen. Maar hij heeft, laat ik het heel simpel zeggen, een beetje de schijn tegen. Tegelijkertijd zal het ongelooflijk moeilijk zijn om dit te bewijzen. A, is het acht jaar geleden. B, is het financieel zo ontzettend ingewikkeld. En dan heb je het nog niet over alle juridische de details. Uh, maar goed, in Duitsland, er zijn uh, uh, veel mensen mee bezig geweest. In ieder geval is duidelijk... Dat, uh, dat in Duitsland mensen erin zijn geslaagd... om in ieder geval de overtuiging te hebben... dat ze genoeg bewijs tegen Ecclestone hebben. En dat het nu echt gaat gebeuren. En daarmee zijn we echt al een behoorlijke stap verder... dan menig een had gedacht. Maar toch proef ik ook een beetje in jouw woorden... dat hij hier puur juridisch bekeken mee weg zou kunnen komen... Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dat is, dat is ongelooflijk koffiedik kijken. Ik vind één ding eigenlijk nog veel fascinerender. Namelijk, Ecclestone, 83 jaar oud, 60 jaar in de Formule 1... waarvan 40 jaar leidinggevende. Hij is de man die de sport groot heeft gemaakt. Hij heeft dit aanzien komen. Hij heeft vorig jaar ook gezegd... Uh, ik blijf dit gewoon doen, dit werk. Ik ga door tot ik er erbij neerval. Er is maar één ding dat kan gebeuren. Als de Duitsers achter me aangaan... zo zei hij het letterlijk... als de Duitsers achter me aangaan... dan kon het voor mij wel eens ophouden. Dan wordt het onwerkbaar. Daarmee bedoelde hij... als ik achter de tralies kom... dan kan ik de Formule 1 niet meer leiden. Alleen, hij heeft... ...maanden de tijd gehad om zich daarop voor te bereiden. Misschien wel gewoon op een goed moment te vertrekken. Dat heeft hij niet gedaan. En iedereen die Eckelstone een heel klein beetje kent... ...zegt het is niet de man om op te stappen. Het is iemand die echt in het harnas wil sterven. Die gaat door tot hij bij neervalt. Nou, in die zin snap je dat hij blijft zitten. Maar een weldenkend mens zou toch denken... ...joh, je bent 83, je hebt meer geld... ...dan je in 300 jaar zou kunnen uitgeven. Waarom wil je dit nog? Maar heeft deze rechtszaak nog voordat de zaak echt dient... gevolgen voor zijn positie in de Formule 1? Ja, zeker. Er is een, een klein formeel stapje. Hij heeft een, een, een treetje naar beneden gestapt vandaag. Hij is weg uit de raad van bestuur... De raad van bestuur van de Formule 1, het klinkt gek, maar ja, zo werkt het echt. Het is een bedrijf, maar, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder... hij blijft wel gewoon de dagelijkse zaken doen, de dagelijkse leiding. En uh, kijk niet raar als hij straks bij de start half maart Grand Prix van Australië... gewoon weer op het circuit rondloopt, handjeschuddend en de zaak leidend. Want die zaak gaat pas in april lopen... In maart begint het seizoen. En ja, we kunnen allerlei dingen verzinnen... maar Bernie die gaat niet uit zichzelf weg. Hoor. Maar pikken de mensen dat? Pikken de teambazen dat? Of is hij zo machtig dat eigenlijk niemand iets kan doen? Dat laatste. De teams zijn met handen en voeten gebonden aan Ecclestone. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het halve veld... in financiële problemen zit of heeft gezeten of binnenkort gaat zitten... He, er speelt nu weer een verhaal dat Lotus, een van de toonaangevende teams, waar Kimi Raikkonen vorig jaar is. Lotus uh, heeft allerlei financiële problemen. Lotus, wordt ook van gezegd, heeft Renault niet betaald, de motorenleverancier. En op het moment dat er financiële problemen zijn, maakt niet uit welk team het is. Dan wordt er gekeken naar Bernie. En dan moet Bernie het oplossen. En zo gaat het al 40 jaar. Dus als 11 teambazen nu in koor gaan zeggen: we willen van hem, van hem af. Ja, dan, dan graven ze hun eigen graf, want wie moet dat dan doen? Er is eigenlijk geen opvolger. De, he, niemand, niemand is onmisbaar, dat weet ik. Maar in de Formule 1 lijkt het er aardig op. Het is ook heel boeiend om na te denken... wat gaat er met de Formule 1 gebeuren als deze man... die niet een passant is, maar die gewoon die sport helemaal van 0 tot 100% heeft gemaakt... wat gaat er gebeuren als hij kopje ondergaat? Wie gaat die plek vullen? Interessante vraag, in elk geval voor de komende maanden, maar zo niet jaren als ik jou zo goed hoor. Nog even Volk, iets anders, ja. Louis. Het Dagblad De Limburger meldde dat coureur Robin Vrijns vrijwel zeker de testrijder wordt bij het team van Caterham. De huidige coureur daar is Guido van der Garde. Betekent dat dat de strijd om het stoeltje daar gaat tussen twee Nederlanders? Dat zou zomaar kunnen. En uh, dat kan heel raar gaan aflopen. Je moet weten, elf Formule 1-teams hebben we. 10 zijn er bezet. De elfde, daar is het wachten op. En die elfde, dat is het team waar Van der Garde vorig jaar racede. En ook het team waar hij volgend jaar wil rijden. En nu komt ineens Robin Freins weer. Robin Freins was testrijder bij Zauber. Dat was een beetje een papieren baan afgelopen seizoen. Want hij heeft eigenlijk geen rondje gereden. Maar iedereen in de autosport weet eigenlijk... Uh, Guido van der Garde is een aardige coureur met heel veel geld. Met een goede geldschieter, met een hele fijne schoonvader. En inmiddels met een jaar ervaring... Maar Robin Freins, Robin Freins wordt een beetje gezien als de volgende Jos Verstappen. Met één probleem. Freins heeft geen budget. Van der Gard heeft misschien 10 miljoen, misschien wel 15. Freins heeft helemaal niks. En toch wordt zijn naam genoemd. En uiteraard is er niks bevestigd. De teambaas van Caterham heeft wel gezegd, uh, er komen spannende tijden aan. We zijn bijna rond. We gaan binnenkort vertellen met welk, uh, welk team we gaan rijden, met welke coureurs. Daarbij werd ook expliciet de testrijder genoemd. Niet bij naam, maar er werd wel gezegd, we hebben een interessant uh, clubje. En uh, daarbij werd gezegd, eerste rijder, tweede rijder en testrijder. En nou kan het alle kanten op. Het kan ertoe leiden dat Van der Garde exit is. Het kan er ook toe leiden dat Freins het toch niet wordt... omdat hij nu helemaal geen budget heeft. En het kan ook nog zijn dat Van der Garde mede dankzij financiële steun wel zijn plek houdt... Freins de reservecoureur wordt... en bijvoorbeeld de Japaner Kobayashi... de tweede of de eerste coureur, met andere woorden. Als alles mee zit, hebben we straks twee Nederlanders bij één team. En als alles tegen zit, zijn we over een week helemaal klaar. Laten we het beste van hopen. Louis Dekker, dankjewel. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn goed begonnen... aan het ek kwalificatietoernooi in Gouda... Oranje won vanavond met maar liefst 30-4 van laagvlieger Israël. Sabrina van der Sloot keek niet op van die monsterscoren. Het is de eerste keer dat we tegen Israël spelen. En uh, we wisten eigenlijk niks over ze. We hebben ze wel zien trainen vanmorgen. En uh, ja, dan zie je eigenlijk wel dat uh, ja, ze gewoon wel veel minder zijn. Dus dan uh, ben je dit wel aan je stand verplicht om zo dik te winnen. Was het ook een doel vooraf, 30 keer scoren? Nee, dat niet zozeer. Het is natuurlijk wel, 30 keer is wel... Uh, nou Ja, het is natuurlijk wel heel veel. en uh, Je stelt het niet als doel vooraf, maar je gaat er gewoon wel voor. Dat weet je, uh, elke keer als, je, als we door zijn, dat we gewoon een doelpunt maken. En dan kom, kom je vanzelf tot zo'n hoge score. Ja, want ik moest weer even denken aan die wedstrijd van vorig jaar op het wereldkampioenschap tegen Oezbekistan, toen er ook 30 in vloog. Ja, ja, het is wel een beetje hetzelfde soort tegenstander, alleen tegen Oezbekistan spelen we dan vaker. Maar uh, ja. Weet je, het toont ook gewoon respect, vind ik, als je tegen zo'n tegenstander gewoon wel dik wint. Want je kan het wel uh, ja, met twee handen op je rug gaan uh, spelen en uh, ja, 15-2 winnen of zo. Maar ja, ja dat vind ik gewoon uh, flauw tegenover hun en tegenover onszelf. Ja, want dat was ook de opdracht vooraf van de bondscoach, wel voluit gaan, ook al is het dan een zwakke tegenstander? Ja, zeker. Ja, en vooral onze contraoefenen en uh, ja, respect tonen, inderdaad, heeft hij wel gezegd. Ja. Ja, respect tonen, dat wil dan zeggen, veel doelpunten maken. Ja, ja, want als je zelf tegen iemand speelt uh, die sterker is, en je weet dat... en die uh, ja, gaan een beetje lafjes met een bal lopen gooien... dan vind je dat zelf, denk ik, erger dan dat je gewoon ja, dik wordt ingemaakt. Hoe is het met jou verder? Want uh, ja, je speelt uh, niet meer in Nederland natuurlijk, in Hongarije. Hoe bevalt dat? Uh, ja, Ik vind het heel leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. en uh, ja, Ik leer veel en ik ben belangrijk voor mijn team. En ik kan elke dag trainen. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is wel echt een waterpolo-land, hè, Hongarije? Ja, het uh, waterpolo is daar heel groot. Het is uh, net zoals uh, voetbal hier in Nederland is. Dus op zaterdag en zondag zit iedereen uh, voor de buis uh, waterpolo te kijken. Ja, serieus? Ja, ja. ja. en dan, uh, wij hebben in Sentes een uh, sportcafé. En uh, daar ga ik dan met mijn teamgenoten heel vaak naartoe om de herencompetitie te kijken. komt gewoon op tv. Is het ook een nieuwe stap in jouw ontwikkeling als waterpoloster, dat Hongaarse avontuur? Ja, ik denk het wel. Je wordt toch meer op jezelf aangewezen en uh, ja, in Hongarije is het wel gewoon zo, als je dan wordt gehaald als buitenlander, moet je gewoon elke wedstrijd presteren en je moet gewoon belangrijk zijn voor je team. En ik denk dat, natuurlijk hier in Nederland was ik dat ook wel, maar er wordt geen druk vanuit de club op je gelegd om altijd goed te zijn. Belangrijk zijn voor het team, uh, wil je dat ook in Oranje? Ja, dat wil ik zeker ook in Oranje. En dat uh, betekent niet dat je veel moet scoren, maar dat je ook gewoon uh, contrast moet zwemmen. Goed zijn in de verdediging, goede paasjes geven. In de hiërarchie is er natuurlijk wel wat veranderd sinds vorige zomer, Sinds Yves van Belkum er niet meer bij is. Er is wel uh, ruimte zeg maar, voor speelsters die uh, moeten opstaan. Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat we dat in Amerika ook wel hebben laten zien. Dat uh, nou ja, degenen die er nu gewoon langer bij zitten, dat ze dat ook gewoon doen. En ik denk dat het nu ook wel gewoon uh, ja, makkelijker is om zeg maar, die taak op je te nemen. Juist omdat Yveske en Bjorak weg zijn. Ja, Bjorak, ga ik verder Jan, ook gestopt inderdaad uh, vorig jaar. Nog even over dit toernooi verder. Wat moet het gaan brengen nog de komende dagen? Nou ja, tegen Portugal en uh, Oezbekistan willen we natuurlijk gewoon... Uh, Weer 30 doelpunten. Nou ja dat, ja, dat gaan we niet vooraf als doel stellen... maar we gaan wel gewoon voluit. En ja, we proberen wel gewoon veel, zoveel mogelijk te scoren. En dan uh, tegen Engeland, ja, dat is eigenlijk de wedstrijd waar het een beetje om gaat. Daar kunnen we echt laten zien waar we staan. En uh, ja, daar willen we natuurlijk ook gewoon dik van winnen. Waterpolo's Sabrina van der Sloot in gesprek met Bob van der Tak. En de volgende wedstrijd op dat ek kwalificatietoernooi is morgenavond tegen Portugal. Op de nieuwjaarsreceptie van de Atletiek Unie werden vanavond de atleet en atleten van het jaar bekendgemaakt. Floris van Hoorn ging daar voor ons naartoe. Niet alleen om terug te kijken, ook om vooruit te blikken. Welkom bij deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Atletiek Unie. Ik uh, heb de eer om dit voor de tweede keer te mogen presenteren. Uh, vorig jaar was ik nog presentator van de NOS, die inderdaad veel aan Atletiek doet. Nu inmiddels ben ik presentator bij Fox. En ik vind inderdaad ook dat wij veel te weinig aan Atletiek doen. De bijeenkomst van de Atletiek Unie was een leuke bijeenkomst. Begrijpelijk, want 2013 was een goed jaar met medailles. Brons. Dit is fantastisch wat Schippers hier laat zien. Gevochten en gewonnen. Brons. Er was zilver. Geiza, een kampioenschapspringer. Dat was bekend en als die fit is, zeer gevaarlijk. Maar hier, hier had toch niemand rekening mee gehouden. En dat was een gouden medaille. En hier gaan de handen de lucht in. Nu weet hij, hij is de Europese kampioen. Eelco Sint-Nicolaas, 25 jaar uit Apeldoorn. Medailles op grote kampioenschappen. En dat stemt tot tevredenheid. Ook bij Jan-Willem Landré. Absoluut. In de eerste plaats natuurlijk omdat ik voor de atletiek mag werken. Daar is het voor mij begonnen. Maar ook als je kijkt naar de prestaties van de atleten in uh, Tampere, in Moskou, uh, met de twee promoties naar de Super League, uh, is het een prachtig jaar geweest. Het nieuwe jaar zijn er nieuwe kansen en er zijn ook nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld de technisch directeur, Ad Roskam, een nieuweling in de atletiek. Ja, dat klopt. In deze sport ben ik zeker een nieuweling. Ja. Waarom? Waarom de atletiek? Uh, ja, het kwam voorbij. Uh, ik uh, kom oorspronkelijk uit de Zemsport uh, zelf en uh, heb de laatste 11 jaar bij uh, NOC NSF gewerkt uh, als prestatiemanager. Daarbij zat atletiek ook al in mijn pakket. Dus eigenlijk los van, uh, ja, van kind af of aan de voorliefde voor alle sporten en zeker sporten op Olympische Spelen, uh, ja, heb ik eigenlijk bij NOC NSF sowieso mijn, mijn kennis en mijn, mijn werkveld heel erg verbreed uh, ten opzichte van de Zemsport. En er zat atletiek in, dus ja, toen de vraag langskwam... heb ik met beide handen de mogelijkheid aangegeven. Het nieuwe jaar gaat onder de leiding van een nieuwe technisch directeur... Ad Roskam. Ja. Waarom hij? Omdat Ad als, uh, eigenlijk als geen ander in Nederland de combinatie heeft van... hij kent onze programma's, hij kent onze coaches... hij weet wat topsport in en inhoudt... hij heeft ervaring als technisch directeur... al heette het toen nog net iets anders... hij kent ook NEC goed... En hij heeft een hele uh, eenvoudige, verfrissende kijk op topsport, op topatletiek. En we hebben ook het vertrouwen erin dat hij ook die lijn echt kan uitstippelen en kan uitwerken. Naast het vooruitkijken op 2014 was er natuurlijk ook nog het terugblikken. En het ging in de vorm van huldigen. Twee gouden plakken in Lyon, de 100 en de 200 meter. Malou Rijn. Afscheid nemen. Allereerst Mark Jacobs. Thomas, okay. En eren. Dat is Ribbers, atleten van het jaar. Is dit toch bijzonder, zo'n prijs, dachten Tuurlijk, iedere prijs is bijzonder. Alles heeft zo'n uh, charme en uh, dit is natuurlijk heel bijzonder om te, toch wel weer te winnen. Er zijn veel concurrenten en uh, veel goede atleten. Dus, uh... Is het extra bijzonder? Want het is uh, naar aanleiding van een hele mooie prijs vorig jaar. Ja, dat, is wel, uh, dat was natuurlijk wel het moment uh, voor mij afgelopen jaar. En, uh, nou, ik heb veel goede dingen denk ik, gepresteerd en dit is wel echt een, een mooie prijs en bevestiging van wat ik heb gepresteerd. Ja. Zo'n derde plek is wel. Uh, dat blijf ik nog steeds uh, af en toe nog wel even herhalen in mijn hoofdje. Ja. Daphne Schippers dus, atlete van het jaar. Ignatius Geysa werd de atleet van het jaar. En de paraatlete van het jaar was ook weer een oude bekende. De paraatlete van het jaar, de Verijn. Ben jij nu het boekbeeld van de sport geworden?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 dat het die kant op gaat en dat ik het ook mag zijn, alleen het is niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel is presteren en ik denk dat door presteren het, um, nou ja, het stokje wel doorgegeven wordt. Ik geef nog even een keer een Daan Applaus. Drie van vanavond. En nog een keer de prijswinnaars op een rijtje. Atleet van het jaar, weet ik, nieuws, hier is atleet Atleete van het jaar, Daphne Schippers. De Paralympisch atleet, Malou van Rijn. En er was ook nog een talent van het jaar. En dat is Jip Vastenburg geworden. I saw coming, and sometimes I don't know which way to go. And I try to. Gelegenheidskoppel op de plaat. Een echt koppel in het echt. John Mayer en Katy Perry met Who You Love. Na Twente, Schalke, Roda JC, AZ, Utrecht, Red Bull Salzburg en Vitesse... belanden Simon Tjommer dit seizoen bij Heracles. Morgen staat er voor Almelo een belangrijke wedstrijd tegen FC Twente op het programma. En dus is de vraag hoe Chommer en Heracles ervoor staan. Goed. Heel goed zelfs, denk ik. Ik denk dat um, in de laatste weken de, de rust ook wel goed voor mij was. En de opbouw nu in de trainingskamp, in een goede omstandigheid in Spanje, dat heeft me goed gedaan. Ik denk het hele team. Nu moet je alleen natuurlijk kijken hoe de eerste, twee, drie wedstrijden verlopen. En dan ben je weer 100% wedstrijdfit. Want je hebt wel iets van pijntjes, last van je heup, rug, Ah oh, Nee, het? maar dat is gewoon, uh, dat komt gewoon door bepaalde krachttraining. En daar heb ik uh, een beetje op gereageerd. Uh, niet zo positief, maar dat is binnen twee dagen een beetje rustig aan. is dat weg. Laat je licht schijnen over uh, de club Herakles. <kuggen> Ja, het is, het is een club wat ik denk wat heel goed bij me past in mijn huidige situatie. Uh, je gaat als jongen spelen, beginnen met de droom. Ik wil helemaal naar boven, waar de, waar de lucht dun is, daar wil ik heen. Daar wil ik het waarmaken heb ik ook geprobeerd. Um, ik denk ook dat ik ik ben ook vrij trots op de carrière die ik achter mijn naam heb staan, ook al zijn er te veel clubs. Dat laat me daar duidelijk over zijn. Maar het is allemaal wel goed, uh, goed gelopen, zoals ik het wou. Ik heb Europese wedstrijden gespeeld. Ik heb uh, mooie clubs achter. Ik heb met goede voetballers samen gespeeld. Ik heb me veel ontwikkeld. Alleen dan komt het een moment waar je zegt van: nou, wat doe je nu? Wil je nog iedere dag um, strijden om een plek? En, en uh, is je stem iets waard of niet? Is je ervaring iets waard of niet? Of gaat het alleen maar om prestatie iedere dag? En wil je dat in een iets koudere bad doen? En dan wel prestatiegericht? Of wil je dat in een warm bad doen en voelen dat je je kan ontplooien, nog zelfs op een 33-jarige leeftijd? En misschien nog jonge spelers een beetje bij de kan nemen? dat is eigenlijk wat ik hoopte bij Herakles te vinden. Nou, dat is ook volledig uitgekomen. Herakles, seizoen 2013-2014. Winnen bij Herakles, gelijk tegen PSV. Winnen bij Feyenoord. Winnen van AZ. Gelijk spel tegen Vitesse. Ja, ik begin heel anders, want dat is voor mij veel belangrijker bij een club als Heracles... Hoe is het voetbal? Wat bij ons belangrijk is, en dat zie je eigenlijk in de laatste weken voorbij komen... wij leren dominant voetballen, ook al heeft de tegenstander de bal... of wij hebben de bal. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Niet thuis, niet uit, de ontwikkeling van ons als team. En de ontwikkeling daardoor ook voor de jonge spelers. En dat gaat door alle linies, vanaf de keeper tot helemaal naar voren... tot de spelers die invallen, dat we echt een systeem creëren... een filosofie uitdragen op het veld. En daarmee zijn we bezig. En als we dat voort kunnen zetten, dan komen de punten vanzelf. Maar ik noem deze resultaten omdat jullie desondanks, deze, hè, ondanks de mooie resultaten, staan jullie maar op de dertiende plaats. Ja. Dat betekent dat er aan de andere kant tegen clubs als Cambuur bijvoorbeeld ook heel veel verloren gaat. Dus ja. heel wisselvallig waarschijnlijk. Ja, dat is precies wat ik bedoel. De speelstijl was dus niet stabiel genoeg die wij uh, hanteren. Je moet dus een stabiele continuïteit in je spel leggen. En uh, dat hebben we de laatste weken wel, als je dat ziet. Dus de laatste vier weken... Ook al was het niet met een overwinning tegen Feyenoord... maar je speelt wel op een hele goede manier in de beker tegen Feyenoord. Je domineert eigenlijk Feyenoord thuis. En als je dat voort kan zetten, dan win je ook tegen Cambuur thuis. Of dan win je ook tegen RKC. Dan win je tegen alle clubs. Of tenminste, je verliest niet. Je bent ooit begonnen bij FC Twente. Je speelt nu bij Heracles. Valt ook onder de regio Twente. Je bent een kind van Twente. En dan staat de Twentse derby op het programma. Vertel. Ja, het is voor mij een derby. Maar er wordt meer ingebracht van anderen dan het voor mij is. Het is een wedstrijd tussen Twente en Heracles. Uh, ik ben Heraclit op dit moment. En ik wil met Heracles daar heel goed voetballen. Uh, niet verliezen sowieso. En, uh, dat, is, dat is het ook zo'n beetje. En, uh, ja, want thuis wil... ging het uh, met 0-3 verloren. Ja. En nu moet je naar uh, Enschede. Maar nu hebben we het precies over wat we daarvoor al hebben besproken. Het gaat om ons voetbal. En als wij ons spel kunnen spelen zoals wij willen, onze speelwijze... Dan kan Twente hun speelwijze niet spelen. En wij, ons spel wel. En dan gaan wij succesvol in, uh, in de golfwesten spelen. En dat is voor mij het belangrijkste. Maar wat is je gevoel? Ik bedoel, de winterstop is net geweest. Ja, dat is, dat, dat vind ik, ik vind het eigenlijk jammer dat deze wedstrijd nu is. Want uh, iedereen weet de eerste wedstrijd na de winterstop of na de zomerstop. Voetbalt geen één team zoals het eigenlijk kan voetballen. Dus het duurt altijd... De absolute topclubs of de goede clubs die het, die het goed gedaan hebben... die hebben het na 30, 45 minuten weer onder de knie. De rest heeft er één, twee wedstrijden voor nodig. En uh, als deze wedstrijd drie, vier wedstrijden later was geweest... dan waren, ze, waren allebei de teams op hun best ook in het voetballen weer. En dan had ik het wel willen zien. Nu wordt het toch de eerste helft veel... Veel vechten, denk ik. Veel knokken om de bal. Veel defensief uh, werken. Dus het wordt niet zo aantrekkelijk als het had kunnen worden... als het een paar wedstrijden later was geweest. Jou zegt het misschien iets minder, maar kun je eens omschrijven wat dat gevoel is? Uh, je wordt net toegezongen door een aantal uh, die-hard Heracles-supporters... Wat leeft hier? Ja, maar dat is de derby, hè. En als je kijkt natuurlijk naar, naar Hercules, als je dat ziet hier, wat wel leeft tegen Twente. Het is natuurlijk, ja, het is op dit moment de grote club in de regio, Twente. Het grote stadion. De club die boven bovenmiddel draait, ja, daar wil je natuurlijk succesvol tegen zijn. En dat gevoel heb ik ook. De derby. Maar voor mij speelt het niet meer omdat ik bij de club heb gezeten. Simon Tjommer en Angelo Terwiel. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak Twente-trainer Michel Jansen... over de wedstrijd van morgen tegen Heracles. Hij stelde hem de vraag of het derbygevoel al een beetje leefde. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, dat werd me net ook al gevraagd. En uh, ja, de, ook de, de regionale pers geeft aan uh, dat ze dat gevoel nog niet echt hebben. En ik moet eerlijk zeggen, er wordt er zelf ook vrij weinig op aangesproken. Dus nee, het echte gevoel uh, is, er, uh, is er bij mij zeker nog niet. Hoe zou dat komen? Winterstop? Uh, mensen nog even die erin moeten komen? Dat denk ik. Ik denk sowieso dat het uh, een kwestie is van uh, overwinteren. Uh, je, hebt, je hebt een voorbereidingsperiode richting het uh, tweede seizoen zelf. Dus uh, het is ook weinig aan de orde geweest. Dus ook de pers is uh, in die richting nog vrij rustig geweest. Dus, uh, en ja, als morgen uh, zeg maar het fluitje gaat en het stadion zit vol, dan uh, zal die sfeer zeker ontstaan. Jullie hebben het trainingskamp hier doorgebracht in, uh, in Nederland. Uh, nou, dat komt prima met de weersomstandigheden. Uh, is het zo goed bevallen als het lijkt? Ja, alles wordt uiteindelijk gerelateerd aan, aan resultaat. Nee, we hebben een bewuste keuze gemaakt. Vandaaruit uh, ook in, in de wetenschap dat de laatste jaren, begin januari in Nederland... Uh, uiteindelijk uh, dat je prima kunt trainen, hebben we die keuze gemaakt. En uh, ja, we hopen uiteindelijk dat dat uh, ja, een klein beetje meewerkt in, uh, in resultaat. Maar het zal uiteindelijk niet bepalend zijn. Dus wat je ook al hoort van uh, de koppen liggen al klaar. Van, uh, mocht de Heracles winnen, dan, uh, dan gaat vanaf uh, het nieuwe seizoen... iedereen in de winter op trainingskamp en mocht Twente winnen, blijft iedereen thuis. Dus uh, maar, dat, uh, dat zijn zulke kleine dingen. Het gaat uiteindelijk om... Het gevoel, hoe je hebt kunnen werken. En uh, wij hebben goed kunnen werken. En ik heb ook gehoord dat Heracles dat prima heeft kunnen doen. Dus uh, dat zal niet bepalend zijn. Is Heracles thuis nou een prettige wedstrijd... om de uh, tweede seizoen zelf mee in te gaan? Ja, eigenlijk... Ja, maakt maar Ik vind het in ieder geval prettig om thuis te beginnen. Dus welke tegenstander uh, ja, maakt, maakt mij en maakt ons niet zo heel veel uit. Er is een beetje gesproken ook hier over uh, ja, de, de matige serie... van de afgelopen jaren na de winterstop... toen er meteen flink punten werden ingeleverd. Is dat een, een thema? Nee, totaal niet. We hebben het er eigenlijk helemaal niet over. En dat geef ik ook iedere keer aan. Van, ja, je bent eigenlijk constant bezig met de eerstvolgende wedstrijd. En ja, Wat dat betreft de, de wijze woorden van Frits Korbach. Als je, als je terugkijkt, dan rij je, rij je tegen een boom en dan ben je er niet meer. Dus uh, wij kijken alleen maar vooruit. Dat zijn Michel Jansen van FC Twente. En nog meer voetbal uit Overijssel. Ron Jans is ook volgend seizoen de trainer van PEC Zwolle. Dat hebben de club en de trainer na een evaluatie in de winterstop besloten. Volgens Jans was het snel geregeld. We hadden eigenlijk al een, een contract met de bedoeling voor twee jaar. Maar in het tweede seizoen stond niet eens een salaris ingevuld. Dus uh, we konden eigenlijk uh, van beide kanten zo van elkaar af. Maar de club had al aangegeven dat ze ja, heel tevreden waren. En ja, ik voel me gewoon uh, prima op mijn plek. Dus uh, het was eigenlijk uh, heel snel geregeld. Maar ja, uh, een van de dingen die ik uh, heel erg belangrijk vond... dat, is, uh, dat de staf in stand bleef. Want uh, ja, ik ben gewoon heel... Uh, Tevreden over de samenwerking met, met René Haken, met Gert-Peter de Gun, Jacques Storm. En uh, dat is, uh, nou ja, dat moet nog even met René Haken, moet het nog uh, ook uitonderhandeld worden. Maar de intentie daarin is ook om, uh, om die staf bij elkaar te houden. Dus, uh, en dat vond ik heel belangrijk. De tweede seizoenshelft begint voor Jans en Peck met een thuiswedstrijd tegen de mede koploper Vitesse. Dat net gisteren Aschente van Zwolle overnam. Jans hoopt dat er tijdens deze transferperiode niemand meer vertrekt. Ja, ik hoop dat het hierbij blijft, want uh, van uh, Roert Aschite hadden we wel ingecalculeerd uh, en op die positie hebben we met uh, Van Hintem en uh, Labiel twee spelers die dat uh, uh, prima kunnen invullen. Maar als er nu iets weggaat, uh, hè, Lachman wordt genoemd, uh, Benson wordt wel eens uh, uh, genoemd, ja, dan moeten we op die posities ook uh, eigenlijk de volgende dag een goede uh, opvolger hebben staan. Maar ik zou het liefst gewoon doorgaan met de selectie die we, die we nu hebben. Al dus Ron Jansen. Morgen dus de hervatting van de eredivisie. Een belangrijke test dat is de status van het Europees kampioenschap Shorttrack voor de Nederlandse Schaatsers. Morgen gaat het EK van start in Dresden. Zie het als een generale repetitie, drie weken voor de winterspelen van Sochi. Met name voor de relay ploegen, die mikken op Olympisch Eremetaal. Een EK in Dresden voelt voor de shorttrackers als een déjà vu. Vier jaar geleden waren ze er ook al. Maar de status van de oranje.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 Oh, nou, ik droom echt van die A-finale. Dus ik, dat is eigenlijk het enige wat ik wil is een A-finale rijden op te spelen. Dus, het ligt zo dicht bij elkaar, maar als je finale waardig bent... dan ben je een goede en Ja, daar, daar droom ik van en dat kunnen we ook. Oh ja, Zie je? meteen binnen doorgaan. Meteen zou kunnen, hè? Yeah. Het shorttrack in Nederland heeft zich in die vier tijd behoorlijk ontwikkeld. Hij had toen de leiding. Dit is de bondscoach, John Munro, Canadees. Hij maakte het relay team tot speerpunt.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 En dan zie je zo heel langzaam, zie je, eh, voornamelijk ook op het tactische gebied... dat we eh, veel vorderingen maken. We trainen heel hard, dus fysiek zien we ook... dat we eh, een bepaalde snelheid langer kunnen volhouden. En technisch zijn we veel compacter gaan rijden. Hè. We zijn veel kleinere mannetjes geworden op het ijs. Eh, we zijn veel behendiger geworden. Dus uit de uitdaging in de training om constant maar eh, iemand uit te dagen... Om, ja, om te dwingen, om te blokkeren, aan te vallen... Eh, ja, dan, dat betaalt zich dan toch uit over die jaren. Mooi om te zien.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 En daar ben ik heel blij mee dat hij, uh, dat hij de afgelopen vier jaar wel was. Want anders had ik niet meer geschaatst. Zo hard was het inderdaad? Ja, zo, uh, zo hard was het wel. Kijk, je kan eindeloos investeren in een sport. Maar als er uh, constant maar niks uitkomt... ja, op een gegeven moment denk je toch van er is meer. En uh, nou, dat denk ik nu nog steeds. Alleen nu komt er wat meer uit. Dus dan ben je ook gretiger om, <tie> om er echt nog één keer volle bak voor te gaan. En uh, om te laten zien dat we de beste van de wereld zijn. En dat maakt regerend Europees kampioen Freek van der Wart, dat dit EK toch iets anders in elkaar steekt dan het EK van toen. Ja, het is een heel stuk anders, want uh, voor vier jaar later was het eigenlijk na het missen van de spelen nog een soort van revanche. En nu is het echt, uh, ja, vizier eigenlijk over het EK heen en nog, wat ik al zeg, race-technische dingen proberen goed te doen, uh, proberen op scherp te krijgen en nog even die fine-tuning te krijgen richting spelen. Uh, wat je dan niet moet doen is, uh, zoals wanneer je de hele Nederlandse top bij elkaar hebt... Uh, een uh, lullige val hebben na een finish, hè, zoals bij het afgelopen NK. Hoe sta je ervoor? Uh, nou ja, het, het, het viel mee. Uh... de schouder was uit de kom, hè? Ja, de schouder was uit de kom gegaan. En die is uh, gelijk wel teruggezet, nou, binnen vijf minuten of zo. Dus dat uh, was, uh, was oké. Okay. En uh, het, ja, het gaat goed. Ik kan, uh, ben bewegelijk. Het duur gaat sinds uh, gisteren ook... Uh, Eindelijk wel redelijk pijnvrij. Dus, uh, alleen het, het, het einde, zeg maar, het echte uitstrekken, dat, uh, dat moet ik nog even achterwege laten. Maar dat, uh, ja, dat, dat komt met een paar weken, denk ik wel. Sochi, wat is het? Nog drie weken? Nou, twee weken is de opening, dus dat, uh, drie weken, dus dat uh, komt goed. Dat zei Freek van der Wart, nu nog regerend Europees kampioen. Voetbalclub HSV huurt aanvaller Ola John voor de rest van dit seizoen van Benfica. En moet alleen de medische keuring nog doorstaan bij HSV, de nummer 14 van de Bundesliga. John kwam dit seizoen zelden in actie voor Benfica. Hij stond ook een tijdje in de belangstelling deze winterstop van Ajax. Hij speelde slechts vijf wedstrijden tot nu toe als invaller. Tot zover voor vanavond. Morgen, dus de hervatting van de Eredivisie. Wij zijn er dan om 10 uur avonds en zometeen met het oog op morgen. Vanavond met Lucella Carrasso. Nog een fijne avond. Als we allemaal één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik gelukkig met. Nieuws heeft een nieuw geluid. Al die kreten zeggen.